1 uur door Almegens met het NOS-journaal. In Charlotte, in de Amerikaanse staat North Carolina... is de Democratische Conventie geopend. Het evenement duurt drie dagen en beleeft een hoogtepunt... met een toespraak van president Obama donderdag... waarmee hij de nominatie van zijn partij aanvaardt. Een van de sprekers de komende uren is Obama's vrouw Michelle. Een andere belangrijke spreker vannacht... is burgemeester Castro van San Antonio in Texas. Vorige week was de Republikeinse Conventie in Florida waar Obama's tegenstrever Romney door zijn partij werd genomineerd. Het vijfde grote debat met lijsttrekkers stond afgelopen avond opnieuw... vooral in het teken van de zorg, de AOW en de eurozone. Acht lijsttrekkers gingen in Theater Carré in Amsterdam met elkaar in debat... en werden één op één over standpunten ondervraagd. vvd leider Rutte zei dat Eurolanden die in de problemen zitten... de tering naar de nering moeten zetten. Zo niet, dan houdt de hulp op, zei Rutte. Hij zei ook dat er geen derde steunpakket komt voor de Grieken... PvdA-leider Samson en D66-voorman Pechtold... vielen Rutte hard aan op zijn standpunt over Griekenland. Volgens pvv leider Wilders gaat er na de verkiezingen... natuurlijk geld naar Griekenland. Volgens hem droomt Rutte zelfs in het Grieks. De Colombiaanse regering en de linkse guerilla-beweging FARC... beginnen hun vredesbesprekingen in de eerste helft van oktober in Oslo. Later wordt verder onderhandeld in Cuba. Dat heeft president Santos van Colombia bekendgemaakt. Hij zei dat na een half jaar onderhandelen met de FARC... een akkoord is bereikt over het vredesberaad. Die onderhandelingen werden gevoerd in Cuba... met Cubanen en Noren als bemiddelaars. Het akkoord voorziet niet in een staakt het vuren... tijdens de komende onderhandelingen. Ook is er volgens Santos niets vastgelegd... over gratie voor leden van de FARC. In de Waalhaven in Rotterdam is 100 kilo cocaïne gevonden. De drugs waren verstopt in een container sinaasappels uit Zuid-Amerika. De politie vond de cocaïne na een anonieme tip is niemand aangehouden. De straatwaarde van de partijdruks is zo'n 4,5 miljoen euro. Het weer vannacht wisselend bewolkt. In de noordelijke helft is kans op wat regen. In de rest van het land blijft het droog. Overdag wisselen wolkenvelden en zonnige perioden elkaar af. Het blijft droog en het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. NCRW. Welkom in Casa Luna. Vannacht met Nathan Vegt. Goeiedag en welkom terug. Uh, wij dachten bij Kaasaloonen we gaan eens wat heel anders doen. We gaan het hebben over de verkiezingen. Het eerste uur was de gast hoogleraar Klees de Vreze, um, politieke communicatie. En hij heeft de campagnes eens een beetje geanalyseerd. Het gebrek over het echte Europa-debat Europa hebben we het over gehad. Um, hoe dan ook. Er wordt gezweefd aan alle kanten. En daar zijn die campagnes voor om u zwever... naar de desbetreffende partijen toe te lokken. En als u nou een zwevende kiezer bent, dan kunt u ons bellen. 0800 1121. Mailen mag ook. Kazaluna at En wij doen ook aan Twitter hashtag hm. Wat we ons afvragen is... waar baseert u nou uw keuze op de komende dagen? Zijn dat de debatten? Wat u in de krant leest? Leest u partijprogramma's of... Gaat het meer om de persoon achter de lijsttrekker? Zijn het de kinderen en de, de, in de filmpjes van Diederik Samsom... of de vakantiefoto's van Alexander Pechtold en, uh, of Geert Wilders? Of bent u al overgestapt onlangs? En waarom bent u dan overgestapt? En naar wie en waar et cetera? 0800 1121 Kazeluna.ncrv.nl. En ook als u het helemaal niet meer weet, dan mag u ons bellen. zijn we Stichting Correlatie. Theo, goeienacht. Goeienacht. Ben jij er al uit? Ja, ja ik ben er wel uit. En ik eh, wou eigenlijk graag zeggen dat bij mij de laatste tijd het idealisme gegroeid is om de verworvenheden van de christelijke, die op christelijke basis, eh, ge, op christelijke gronden gebaseerd zijn, weer terug te halen. Ik vraag me dan: ik ben helemaal niet zo geweldig eh, politiek eh, bedreven en zo, maar ik denk, waar gaat het nou? Eigenlijk om. Het gaat er gewoon om dat het goed met ons allemaal gaat. En dat klinkt zo simpel, mm het -hmm. klinkt eigenlijk zo vreselijk simpel, maar je ziet dat heel vaak het persoonlijke belang voor het gemeenschappelijke belang gaat. En ja. uh, uh, ik heb dat bij uh, meneer Buma uh, uh, en uh, ook met name bij Manon Keizer, uh, Manon zeg ik het goed, ja, uh, uh, uh, heel duidelijk verwoord gezien dat ze regelrecht kiezen voor die verantwoordelijkheid. En dan stel ik me zo voor dat ik eens een keer naast André Kuipers... Uh, naar onze aarde zat te kijken ja. en denk... Het deze. dat is toch heel simpel. Dat is toch heel duidelijke taal, dacht ik. Dat, je, eh, dat het gewoon goed met ons gaat. Dan kunt u zeggen... Ja, maar dat, dat, zo eenvoudig is dat niet. Nee, dat is ook zo. Zo eenvoudig maar, is dat niet, Theo. Eh, zo eenvoudig is dat niet. Maar ik denk in heel veel beslissingen... Eh, wanneer dit voorop staat... het ja. mentale voorop staat... dat je dan makkelijker kunt kiezen... voor eh, wat je eigenlijk wil. Want ik geloof dat... Uh, dat dat echt daarmee gezegd is... dat het eigenlijk goed met ons moet gaan. En dat is meer geven dan nemen. Dus het gaat meer om de gemeenschap... dan om het individu, hoor ik een beetje aan je. Absoluut. Maar absoluut. We, hebben, we hebben het uh, over zweven. Heb je dan uh, gezwoven de laatste weken? Uh, nou, behalve het verhaal van André Kuipers... Uh, heb ik niet gezwoven. Nee, ik zwoef niet. Ik, <lacht> ik, um, nee, nee, ik... ik, uh, ik de, vooral de laatste tijd en, uh, komt er wat meer bij mij, wat meer gemeenschappelijk uh, ge, uh, verantwoordelijkheid. En die kom je in zo ontzettend ongelooflijk veel. Kleine dingetjes in het dagelijks leven kom je dat tegen. En eh, daar zijn ook eh, financiële voordelen bij. Als je eh, gewoon beslist van. Eh, zegt, dit moet in stand. Ik eis dit en ik eis dat en ik eis dat. Of je zegt, ach kom, dat doe ik wel eventjes. Eh, maar maar Theo, Theo, als ik je mag onderbreken, toch nog even terug naar het zweven. Je hebt dus niet gezweefd. En. Nee, um, nee. Uh, ben... Heb je de, heb je, ben je een constante CDA-stemmer de afgelopen jaren? Nee, nee, absoluut, dat niet. Niet. nee absoluut niet. Nee. Ik, ben, uh, ik ben een Partij van de Arbeid man en ja. ik heb niks tegen de Partij van de Arbeid. Maar als ik zeg, wanneer je nou duidelijker naar de kiezer wil zijn... dan denk ik uh, dat, dat het eenvoudiger moet gezegd worden. En dat je zegt, van, realiseer je je of je het gemeenschappelijk belang... Nee, oké, okay, dat is duidelijk. Maar wat ik dan nog, toch nog van je wil weten... is hoe ben je ja. nou... Je, het, het was de moraal die, die Sibrand Buma ja. nu aankaart... waardoor je dacht, ja. en nu ga ik naar het CDA ja. toe. Ja, zeker. zeker. Dus dat, dat is... Um, nou heeft hij een stem aan jou. Dus ja. het was een inhoudelijk, een inhoudelijk iets. Um, een beetje het normen en waarden gedoe ook, hè? Eigenlijk. Ja, ja inderdaad. En dat vind je niet terug bij de anderen? Um, dat vind ik wel terug bij de anderen, maar dat wordt direct te technisch. En dat is mijn gebrek. Ja. Ik ben geen... Uh, uh, nou, geen eloquente spreker in die zin dat ik uh, allerlei technische dingetjes kan... Uh, uh, uh, weet aan te halen. Maar gewoon... Uh, ik, ik heb er behoefte aan om het zo eenvoudig mogelijk te zeggen. Ja. Het is ook niet mijn... Uh, uh, ja, ik zal u eerlijk zeggen dat ik nou helemaal niet uh, zo sta te dringen om hier vanavond commentaar te leveren. Maar ik voel me gewoon verantwoordelijk ja. om dat... Gewoon te zeggen. Nou, maar, ik vind, maar wie het woord eloquent uitspreekt, is al eigenlijk een beetje eloquent. Toch? Oké. Okay. <laughs> um, maar um, Sibrand Buma uh, zal blij zijn dat zijn tactiek om u naar hem toe te halen, in ieder geval via de moraal, een, uh, een goede keuze is geweest. Inderdaad. Ja. Ja. Dank, nou, dat voor de, dank dat u ons uh, heeft opgebeld en een goede nacht. Graag gedaan. Oké, okay. dag. Um, goeienacht, Annemie. Ja, goeienacht. Zweef je? Ik geloof dat ik al 40 jaar zweef. Oh jee. En daar heb ik helemaal geen problemen mee. Oh. Maar uh, je komt ik... wel op het goede tijd weer op de aarde. Op het ja, goede moment. Ik, gewoon, ik, weet, ik weet, ik heb op een gegeven moment in mijn leven een keuze gemaakt... dat ik niet uh, christelijk of katholiek stem. In mm -hmm. mijn jeugd was er nog een kvp. Ik ja. vond... Uh, mijn religie ging ik steeds meer ter discussie stellen. En ik vond dus ook niet dat ik op grond van mijn doop uh, op een katholieke partij moest stemmen. En uh, naarmate ik mij meer voor politiek ging interesseren, kwam ik in de progressieve hoek terecht. Ja. En er is natuurlijk op dat gebied nogal het een en ander uh, aan fusies en zo ontstaan. Op een gegeven moment was ik nogal gegrepen door... De vredesbeweging en heb ik gestemd in die richting waar de mensen serieuze werk wilden maken van het afbouw van die wederzijds verzekerde vernietiging, Want dat vond ik eigenlijk een waanzinnige optie. Ja. Om onze veiligheid op die manier te garanderen. En ja. Ik was verdom blij met het einde van de Koude Oorlog. Maar als ik het even, even um, kan samenvatten, dan, dan zit je in het progressieve hoekje. En, ja. en, en wat da en en, en daar. En daar binnen zweef je. Ja, en ik heb. Uh, ik, dus je zweeft wel met, met binnen een kader? Zweven. Ik zweef binnen een kader. Ja, en dat zweeft, dus ben dat zweeft ik toch ben erg teleurgesteld in een partij. En dan denk ik, nou, voorlopig verdien je mijn stem niet. En hoe zit het dan nu, hè? deze verkiezingen? Dan ga je eigenlijk er weer een beetje blanco in. En dan ja, ga je binnen het progressieve kadertje... Ja, er in discussie. En, en, en ben je er al uit nu? En nou, nog niet helemaal. Want ik vind, eerlijk gezegd, het nogal trieste manier waarop Jolande Sap... Uh, uh, min of meer in een hoek gezet wordt. Omdat ik erg veel vertrouwen heb in haar denkvermogen. En ze is een goede econoom En ja. ze heeft een visie... Uh, uh, wat een beetje over de grenzen heen kijkt. Maar is en... politiek talent niet ook dat je in een hoek wordt gezet... en dat je daar zelf uit moet komen? Ja, maar het wordt soms wel heel erg moeilijk gemaakt... om daar uit te komen. Ik ben okay. van overtuigd dat dit iemand is die... Uh, een visie heeft die niet uh, een eendags uh, verhaaltje is. Ja, ja. is. Op lange termijn. En ze heeft daar ook geduld om een lange termijn te realiseren. Maar van de andere kant ben ik ook nogal gecharmeerd... van uh, het jeugdige elan en de kennis... en analytisch vermogen van een Samsung. Mm -hmm. En, en, dat... en wie zit er nog meer in het progressief hoekje? Nou ja... Kijk, van D66, daar heb ik dus wel eens op gestemd. Ja. Uh, vooral in de tijd dat het opkomend was. Ja. Maar dat is voor mij toch een beetje te veel vlees nog vis. Maar weet je wat ik dan... Uh, Annemie, als ik je zo hoor, ja? dan, dan stem je op de mensen, op die lijsttrekkers. Nee, ik stem, nee? Op, oh. de, ik, ik stem op de visie. Of uh, de visie het meest raakt aan waar, waar mijn idealen zitten. Maar als je dat doet, moet je dan niet gewoon alleen het partijprogramma lezen? Ja, maar dat volg ik wel behoorlijk. Ik lees twee kranten en ik kijk naar alle, de, alle nieuwsprogramma's. Ja. Nee, want, en... want je hebt bijvoorbeeld over progressief... en dan noem je Diederik Samsom. En dat, um, die indruk maakt hij ook zeker. Maar er is toch ook een gedeelte in zijn partij... die wat behoudender is, toch? En de mensen die lid zijn van die partij. Maar ik vind, er is een heel groot verschil tussen leden van een partij en stemmers op een partij. Ja, ja. En ik heb nogal wat bezwaren dat alleen de leden van een partij uiteindelijk, dat in die, dat kleine vijvertje gevist wordt voor de uiteindelijke bestuurders. En de mensen die dan aan de zogenaamde knoppen zitten. Ja, ja. Ik vind dat een kiezer meer moet hebben in te brengen. En ik ben nogal enthousiast. Over ide idealen van jonge mensen, die dat hele partijpolitieke gedoe een beetje onver willen gooien. Dat Vind jij ook wel leuk? Interessant. Ja, en maar, maar dan nog even terug naar, naar het zweefgebeuren. Want er, er zijn nu nog twee mensen waar je boven zweeft. Dat is uh, Jolanda Sap en Diederik Samson. Ja. Waarop ga je nou? Kijk, dat partijprogramma is er, dat weet je zo ongeveer. Je weet ongeveer waar ze voor staan. Waar ga je nou die laatste, voordat je volgende week woensdag... dat hokje binnen gaat, je keuze baseren? Nou, dat zou best eens een keer uh, het opwerpen van een muntje kunnen worden. Echt waar? Ja. En wanneer ga je dat doen? Nou, in, het in het hokje hok, zelf? In het hokje zelf. Ja hoor. Ja? Ja. Maar gewoon, ik, ik heb uit een, een, een pragmatische overwegingen... denk ik, nou... De PvdA moet even groot worden. Ik vond het verdomde jammer dat uh, Cohen, waar ik nogal veel uh, waarde aan hechtte... Ja. dat die uh, uitgerangeerd raakte en dat hij niet, niet volhield. Okay. En, maar ik vind... Uh, en er zitten, in de, er zitten in de PvdA een aantal mensen... waar ik ontzettend veel vertrouwen in heb. Ja. Uh, en die wil, die wil ik het graag zien waarmaken... Maar er is ook een visie op de lange termijn die ik bij Jolanda Sap zie... en waarvan ik vind dat die gerealiseerd moet worden. Ik geloof in duurzaamheid. Ik geloof in een, in een, in een economie die op duurzaamheid uh, gebaseerd is... en die echt over de grenzen heen kijkt. Niet alleen de nationale eigen belangen uh, behart, maar echt het Europees wil zijn. Daar geloof ik heilig in. Maar, zeg maar dus beide partijen zitten wat goed samen, maar het wordt een muntje... Het wordt op het laatste moment waarschijnlijk. Maar wat het fijne is daarvan, je hoeft dus nu niks meer te zien. Je hoeft niet meer naar die debatten te kijken. Je hoeft de nee, krant niet meer ik, te lezen. Oh, nee, nee, nee, Ik wil het helemaal volgen. Oh. Ik wil het helemaal volgen. Want ik vind het spannend. Oh. Ik vind het echt spannend. En, en toch ik met een muntje niet Van een arbeideristische partij. Ik vind dat je. dat je. dat je, je breder moet ontwikkelen. Niet alleen maar denken aan het. alleen maar het eigen beperkte economische belang. Er is zijn wat bredere perspectieven. En ik geloof in die Europese eenwording. Nou, Daar het, geloof ik heilig in. Het is duidelijk waar je, waar je voor staat. Maar ja. jij zweeft dus tot, net zo lang tot het muntje de uitkomst brengt. Ja, maar we hebben grensoverschrijdende belangen. En dat moet waargemaakt worden. En dan moet je dus een beetje voor knokken. En dan moet je misschien een tijdje wat van je eigen welvaart voor inleveren. Oké, okay, gaan we dat doen, Annemie? Oké. Oké, Tot Michael Kiwanuka, Bones heet het nummer, van de Engelse zinger songwriter We hebben het over de verkiezingen, verrassend, maar we gaan het hebben over zweven. Bent u een zwevende kiezer? En dan zijn we erg benieuwd waarop u uw keuze baseert. Zijn dat de debatten, de partijprogramma's, de inhoudelijke kwesties, of baseert u uw Keuze op uh, hoe iemand eruit ziet, of vakantiefoto's. of Zeg het ons maar 0800 1121, gratis nummer. Kunt u bellen 0800 1121. Mailen mag ook kazeluna.nzrv.nl. Goedenacht, Dick. Goedenavond. Hoe is het ermee? Allereerst, uh, prachtig programma. Dankjewel. Nou, ik ben uh, geswitst van de SPI naar de vijfde jaar. En wanneer is dat gebeurd? Uh, sinds kleins, maar uh, wat meer naar de voorgrond kwam. Oké, okay. want, want wat, er, wat je dan hoort van alle Maurice de Honden van deze wereld... is dat die debatten door dat Samsung daar wat beter uitkomt dan Roemer... en dat daarom mensen overstappen, maar bij jou is het heel wat anders. Ja, ik vind het zo erg. Dat moet het om. Ja, dat hoeft niet. Maar het zijn allemaal mannen die je ziet... Ja. Behalve Jolande Sap, die was vandaag in Carré aan het optreden. Ja, nou, die komt ook maar maat van bak. Ja. En dat is toch raar? Ik bedoel, we bestaan voor de helft uit mannetjes en voor de andere helft uit vrouwtjes. Dat is waar. Nee. Ik vind dat vrouwen het uh, überhaupt al heel goed doen. Ik denk dat we vrouwen heel erg dankbaar mogen wezen dat, uh, dat ze er zijn. Nou ja, ook dat, maar dat, dat het land zo op twee bijen staat... sommige dingen doen vrouwen gewoon beter. Ja, ben ik helemaal bij, met je bij, eens. Er zijn heel veel dingen die vrouwen beter doen, uh, Dick. Ja, maar bij het zijde jaar hebben ze ook zo'n knaller op twee, weet je. Dat ja. vind ik gewoon mooie mensen. Maar het, heeft de SP niet ook een vrouw op twee? Jawel, maar dat... dat, dat, dat Geluid erover Europa. En. Dat. Uh, uh, u, u bent gezond en ik ben gezond. Ja. En je, je, kan, je kan toch best tot uh, 67 jaar werken. Indien mogelijk, hoor. Zeg ik erbij. Oké, okay, maar wat je dus nu. Want wat ik dus interessant vind. We zijn geen zendtijd. Uh, voor politieke partijen. Dus. Nee, nee, nee. Uh, we hoeven ook niet voor die en die partijen reclame. of dat te maken. Maar wat ik. Wat ik wel interessant vind, is dat ook omdat we het eerste uur... met uh, Klees de Vrezen, de hoogleraar politieke communicatie... over gehad hebben, heel veel mensen zweven. En waarop ga je nou over van de een naar de ander? En jij begint te zeggen, het komt door Jetta Kleinsma... de nummer twee op de Partij van de Arbeid lijst, is een vrouw, dat is een knaller, of hoe noemde je haar? Kanjer, of iets... En nu heb je het weer. Ah, het zit zich uh, bijvoorbeeld vreselijk in voor, voor gehandicapten ja. en zo. Ja, maar tegelijk, en, en, maar daarna begon je over dat je bij de SP. dat hij de AOW-leeftijd niet omhoog wilde. Dus het is, het is van alles eigenlijk. En op, en maar weet je nog het moment dat je dacht: nu is het mooi, nu wordt het Jetta? Ja, dat, dat kwam. Uh, dat, eerst uh, moest die, die, die leeftijd omhoog. En nu weer omlaag. En dan weer omhoog. En dan ja. weer omlaag. En. Uh, nou, ik vind meneer Roemer een, een uitermate sympathieke man. Ja. Uh, maar, maar het, het heb het net niet. Oké, okay, ja. Dus jij bent... Uh... Maar wat ik dan nog wel wil weten... Jij zegt nu, ja, Roemer heb het net niet. Maar voordat die campagne begon, overwoog je wel op Roemer te stemmen. Had hij toen net wel. Hoe zit dat dan? Ja, ja nou ja, dan kijk je naar die datten en... en uh... Ja, dan, ja, ik vind het heel, heel triest. Maar dan, dan leg je het toch af. Dat is oude politiek. dat zijn oude kranten. Ja, ja. Dus je hebt toch uiteindelijk de keuze wel ook, toch op die debatten ook wel gemaakt? Ja, tuurlijk. Ja. Ik bedoel, ik vind de christenen ook een hele sympathieke taak. Ja. Het, uh, het, uh, nou, oké. Okay, het, het is duidelijk, Dick. Je bent, uh, maar je bent wel uitgezweefd nu. Dat is wel lekker ook. Ja, ik ben heerlijk. Ik kan niet wachten op de dag. Wat ga je dan. Uh, ga je dan nu je de politiek niet meer zo hoeft te volgen. omdat je klaar bent met zweven? Ga je nog iets anders leuks doen? Nee, politiek is altijd leuk. Dus ja, Blijf je blijven. altijd volgen. Ja, natuurlijk. Oké. Okay, blijf ja. <laughs> volgen mee. Oké, okay, okay. Dick. Dank je. Hoi. Prettige genoeg. Jij ook, hè? Hoi. Ja. 0800 1121 kunt u bellen als u zweeft. Maar ook als u klaar bent met zweven, um, of als u van het een naar het ander bent overgestapt, zijn wij benieuwd hoe dat dan zit. Tot nu toe hebben we een soort uh, heel beschaafd middenkabinet hier in Casaluna. Eenmaal CDA, als Annemies Muntje naar GroenLinks valt, hebben we nog GroenLinks. En hebben we net dik op de Partij van de Arbeid. We willen natuurlijk ook wel um, zwevende... PVV'ers en SGP... Zouden SGP'ers zweven? Die zweven niet, hè? Die staan... Ja. ja... Min of meer wel gaan ze ooit... Zweven, maar die staan hun hele leven... Op één plek, stevig op de grond. Als er een SGP'er luistert... Die zweeft. Dat zou ik nou interessant vinden. Dat zou een unicum zijn. Maar... Um, 0800 1121 kunt u bellen. Gratis nummer. Of Casaluna. kunt u mailen. Jo Goedenavond. Hallo, goeienacht. Hé, hey Jo. Ja. Ik zou zeggen, barst los. Nou, ik zou zeggen, ik, je moet uh, heel Nederland wil ik daarvoor uh, motiveren. Je moet in dit geval, zoals de huidige debatten gaan... moet je strategisch stemmen. Okay. Als je niet voor de VVD bent, voor een rechtskabinet... dan moet je op Samsung... Oh, oh, maar Jo, we gaan niet uh, stemoproepen doen. nee. Jouw stem lijkt trouwens wel een beetje op die van Emil Romer, weet je dat? Door zo... Oh ja? ja? Nou ja, ik ben uh, wel uh, een beetje links, maar uh, Samsung is toch mijn voorkeur? Oké, okay. maar um, nee, want, want ons um, dit Radio 1. Station is er niet voor bedoeld dat jij, uh, hoe enthousiast je ook overkomt in, het, uh, in de nacht. Om uh, stemadvies of omroepen te doen. Ik ben er gewoon, of wij zijn er geïnteresseerd in. Hoe het zweven gaat en waarop je keuze baseert... en hoe het bij jou gegaan is. Ja, nou, ik vind uh, de afgelopen twee jaar is het niet goed gegaan... met de politiek in Nederland. Mede door uh, het beleid van de VVD uh, en via Rutte. Ik vind uh, Rutte... Dat is echt, en dan kun je alles merken, dat is niet de ware broeder zoals wij dat noemen. Die, dat is een acteur met zijn eeuwige lachje. En die is maar had je al, heb je overwogen om uh, op VVD te stemmen? Nee, nee helemaal niet. Maar, maar waar, waar tussen zweefde hij dan? Uh, nou, nee. ik zweefde tussen uh, Roemer en Samson. Samson. En waarop heb, je, uh, waarop heb je je keus nu gebaseerd? Nou, die, die mensen zijn, voor, uh, de, die zijn sociaal. Ja. En, en ik vind, als we dat straks samen doen met de CDA... die hebben nog een beetje moraal, dat spreekt me ja, erg Ja, dat, dat aan. is helder. Maar waarom heb je nou voor, nu voor Samsung gekozen... en niet voor Roemer? Wat is heeft de doorslag gegeven? Ja, nou, dat zal ik je vertellen. Dat is ja. heel duidelijk. Als je op uh, Roemer stemt, ja. dan wint de VVD. Want dat kun je nou zien in de peilingen. Hè? En daarom, ja. op Samsung, dan, dan heb je de groep... Je wint van rust. Ja, ja, Dus ja, je, is, je baseert eigenlijk je stem op de peilingen. Juist, en ik noem dat strategisch stemmen in dit geval. Ja, ja dat ja, is echt. behoorlijk strategisch, joh. Ja. Ben, ben je ook een stratege in het dagelijks leven? Ja, een beetje wel, ja. En hoe uitziet dat? Nou, gewoon, dat kunt u afleiden uit mijn, uh, mijn, uh, mijn principes. Uh, strategisch, je moet op een gegeven moment uh, keuzes maken. Maar in dit geval, uh, ja, maar je hebt, ja. niet, je hebt niet bijvoorbeeld een, een, een beroep of iets in het dagelijks leven... Bij dat je militair bent of iets anders, nee, dat je nee, heel strategisch re... teweeg gaat de hele dag? Ik ben 74, jaar, ik ben gepensioneerd Ja, nee, Ja, oké, okay, maar of... voorheen, voorheen. Ja, voorheen zat ik in de aannemerij. Maar dat is ja. ook wel strategisch. Ja, ik was ondernemer, dus ik moest inderdaad wel strategisch zijn, ja. Ja, ja. dus het zit je een beetje in het bloed, strategisch zijn. Ja. Nou ja. En je had een eigen aannemersbedrijf? Ja, ja. Ja, ja. Dat is ook, uh, maar dat is ook. Uh, een, in de bouw, jo, is het nu ook een uh, behoorlijke misère hè, in deze ja, zeker, tijd. Zeker, zeker, ja. zeker. Maar uh, kijk, want normaal zou je zeggen, een ondernemer die, de meeste ondernemers die stemmen voor de VVD, hè, dat zijn ja. bedrijven. Maar ik, ik ben het toch niet met die principes eens. Ik ben ja. echt naar links, sociaal, aan ja. de macht, CDA, ook meedoen, met een beetje moraal. Vind ik een beetje mentaliteitsverandering. Ik ben over te maar ik ben echt. Als je al die debatten. Je moet gewoon op de Partij van de Arbeid zijn. Dan heb je kans dat rechts niet meer aan de macht. Dat is mijn boodschap aan heel Nederland. Ja, maar nee, maar ho, ho, ho. We gaan geen. Het is helder waar je voor staat. We wilden alleen even weten hoe het zat met jouw gezweef. En je bent een stratege, zijn we nu achtergekomen. En je stem lijkt dus een beetje op begin, ja. ja maar dat, dat, dat, dat heb ik nog steeds een beetje. Maar het, je, woont niet, uh, je woont niet in Boksmeer, waar uh, Emiel... Nee, nee, ik woon in Vught, bij Seto bos in Brabant, ja. Oh, ja, nou, maar dat is ook niet heel ver van Boksmeer. Nee, toch? zeker niet, nee. zeker niet. Schep toch een band, ja. Ja, absoluut. Nou, ja. Um, maar niet genoeg om op hem te stemmen, blijkbaar. Jo, dank je wel uh, voor je telefoontje. En ik wens je ja. een hele goede en ook strategische nacht. Ja, dank je wel, hoor. En, ja, oké. Okay. Ja, dag hoor. Dag. Dag. Haar ronde vormen zo charmant, haar blik een tikje nonchalant. Het licht dat in haar ogen brandt, verbaasd kijkt ze me aan. Zo kwetsbaar, maar zo niet bedeest Zo trouw en toch zo vrij van geest Ik ben overal met haar geweest En nooit liet ze me staan Ze danst over straat En ik zweef met haar mee Ze dijnt als de golven op zee Ze straalt als de zon En alle sterren erbij En ze is van mij De Chiveau de, de aller, allermooiste auto is natuurlijk sowieso de deusje vol de deusje vol de deusje vol de deusje vol de deusje de de vol de de de de Ik ben niet snel weg van een wagen maar zo'n eentje vind ik zo zo deusje vol zo deusje vol zo deusje vol deusje vol Toch dat ik haar zag staan, zo'n lelijk eentje achteraan. Ik dacht nog waar begin ik aan en krijg ik straks geen spijt. Maar ik heb haar nu al twintig jaar. Ik lig ieder weekend onder haar. Een klusje hier, een kusje daar. Ach, zie toch hoe ze rijdt. Ze danst over straat en ik zweef met haar mee. Ze dient als de golven op zee. Oké, okay, ik heb nu ook al een GS en een HI, maar zij blijft er altijd bij. De deusje voor, de deusje voor. De aller allermooiste auto is natuurlijk sowieso de deusje voor, de deusje voor, de deusje voor, de deusje voor, de deusje de voor. Ik ben niet snel weg van een wagen, maar zo'n eentje vind ik zo, zo de chiveau, zo de chiveau, zo de chiveau. de chiveau, Ik heb een snoek, c'est DS, en binnenkort ook een C6, maar mijn godin, mijn minares, ach, on revient toujours. Er is een oud Frans wijs citaat, waarin staat dat men vroeg of laat terug naar zijn eerste liefde gaat. As son premier amour, al roest ze, al proest ze, al longt haar de sloop. Denk niet dat ik haar ooit verkoop. De rest van de harem staat buiten, maar zij zij slaapt binnen bij mij. De deusje vol. De de de aller aller allermooiste auto is natuurlijk sowieso de de gevoet, de de chavot, de de chavot, de de chavot, de de chavot, de de gevoet. Ik ben niet snel weg van een wagen, maar zo'n eentje vind ik zo, zo de chavot, zo de chavot, zo de chavot. De de chavot, de de gevoet. Het is een loflied, een obade, het is een ode aan de ode, de deus de deus de je de je de deus je de deus je de je de je je je je VO1, Casa Luna. Nathan Vecht. Dat was Arno van der Heijden, die enigszins enthousiast was... Um, over de Deux chevaux. En hij komt uit Groningen, Arno van der Heijden. Er gaat niets boven Groningen. Dames en heren, we hebben het over de verkiezingen. Over het uh, zwevend stemgedrag van u. Dan mag u bellen, 0800 1121. Um, wie heb ik aan de telefoon? Jonathan. Jonathan, zweef je? Nee, ik was een zwever. En wanneer ben je uitge uitgezweefd? Nou, in eerste instantie vorig jaar. Of oh. twee jaar geleden. Want wat, wat, waar stemde je eerst op? Op de PVV. En nu? Omdat er. Uh, en nou, nou, nou, weer terug naar de PVV. En daartussen ben je gaan zweven? Ja, nou. Ik kwam eigenlijk meer omdat. Uh, de PVV kwam twee jaar geleden in één keer met een uh, verhaal... wat uh, de politiek in één keer wakker schudde. Ja. En uh, alleen, ik vond Wilders altijd veel te veel schreeuwen over de islam en ja. moslims. Ja, en dat vond ik uh, allemaal niet interessant. Ook die hoofddoekjes allemaal niet. Hij is er een beetje er mee, mee gestopt, hè? Ja, daarom. Uh, de, de, op een gegeven moment kwam uh, de SP kwam op, ook eigenlijk met een uh, behoorlijk goed beleid... wat eigenlijk nog redelijk uh, op uh, de PVV overkwam. Ja. Nou, en... Uh, dus je bent een beetje was, heen en weer uh, gaan zweven... Tussen, tussen Wilders en Roemer, begrijp ik. Ja, alleen ik vond absoluut niet dat Roemer uh, heel sterk uit het debat kwam. Plus dat hij natuurlijk uh, ook gelogen heeft over uh, pensioensleeftijd en zo. Ja, maar ja, als, en, als je uh, het over liegen hebt of, of, of jokken... want je mag geen liegen zeggen... Wilders zegt natuurlijk ook af en toe wel iets... wat niet helemaal overeenkomt met de waarheid, toch? Ja, maar dan moet je toch vooruit komen. Maar doen ze allemaal, toch? Wat? Wie komt er... Uh... Wat bedoel je? Nou ja, er wordt in debatten iets gezegd... en dan wordt het een beetje overdreven... en dan klopt het niet helemaal en dan noemen ze het liegen. Maar dat, dat doet Roemer en dat doet Rutte... maar dat doet misschien Samsom ook wel en Wilders. Het is niet dat... dat... Ja, waarom... toch? ja, op zich wel... Nou ja, nee, maar ik bedoel maar... meer... Nou ja, ik weet het ook allemaal niet precies, maar ik, ik vraag maar. Jij, jij zegt dus, ik, ik heb de keuze uiteindelijk voor de PVV gemaakt... omdat Roemer iets zei wat niet klopte. Nou, nee, niet alleen maar daarom. daarom hij niet komt er niet echt over uh, in de debatten als een sterk man. Ja, ja, dus Alleen, je voelt... als ja. hij alleen praat voor een camera... en hij heeft niemand om zich heen... dan kan ja. hij heel sterk zijn verhaal vertellen. Maar als hij wordt lastiggevallen... Als... Ja. Dus we moeten eigenlijk gewoon in die debatten... moet niemand door Roemer heen praten? Nee, eigenlijk helemaal niet. Hij moet gewoon een beetje punten blijven. Oké. Okay. Hé, hey, maar weet je wat trouwens wel interessant is? We hadden, ik weet niet of je het, het uur hiervoor hebt geluisterd. En toen hadden wij een, nee. een, een hoogleraar politieke communicatie. En die zei, als ik Wilders zou adviseren, dan zou ik zeggen... Je, moet, je kan het nu niet opeens helemaal niet meer over de islam hebben. Want dat is niet zo geloofwaardig als je eerst jarenlang een anti-islam verhaal houdt dan hou je er opeens mee op, hoor je er niet over... dan, dan uh, denken de kiezers, nou, ik geloof hem niet meer helemaal. Maar jij zegt eigenlijk, sinds Wilders is gestopt... met zo hard op de islam ingaan, vind je het eigenlijk wel aangenamer geworden? Ja, maar je zegt het goed, hè? Wat? Omdat hij uh, gestopt is met het te hard over nee. de islam. Ja. Ik bedoel, hij kan uh, best wat zeggen over de islam. Ik bedoel dat ze hier moskeeën en dergelijke hebben... Ja. Um, ik bedoel, ik denk niet dat er überhaupt in die landen een hervormde kerk ooit gebouwd wordt. Iedereen moet zijn geloofsovertuiging moet die kunnen uiten. Of ja. dat nou moslim is, of dat nou boeddha is, of dat nou christen is. Ja. Maakt me helemaal niks uit. Alleen, uh, wat Wilders deed, die schreeuwde alleen maar puur dat de islam slecht was. En, uh, en, en dat de uh, moslims slecht waren, Marokkanen, Turken. Ik heb hier ook ontzettend veel goede... Goeie Turken en Marokkanen en ja. heel veel goede mensen die de islam volgen. Ja. Alleen de wilders die, die, die, ja, die schreeuwden over dat iedereen over één kant te scheren. En, dat, en, en, en daarom dat... heb je niet op hem gestemd en nu we die wat minder schreeuwt, vind vinden het wel uh, eigenlijk beter geworden. Nou nee, het gaat me niet alleen maar puur over de islam. Hè. Hij heeft ook uh, goede punten heeft hij nou in, ja. uh, in zijn... Ja, maar je hebt dus eigenlijk, want, uh, hè, want we willen proberen hier niet een soort zendtijd voor politieke partijen van te maken. Jouw zweven is eigenlijk gestopt toen je Wilders beter zag debatteren dan Roemer. Toen dacht je nee. het, het woord PVV. In de debat ja, is het, nou, is het ja, uh, is de omslag. Ja, die over anderen stond inderdaad. Ja, precies. Ja, ja. Oké, okay, nou, het is, uh, dat is helemaal helder, Jonathan. Je moet het over een sterk man aan de leiding hebben. Of vrouw? Ik zeg niet, ik zeg niet dat uh, Wilders de sterkste man is in de politiek. Ik bedoel, ik had liever uh, tien jaar geleden die andere beste man gehad. Of een sterke vrouw, hè kan natuurlijk ook. Nou ja, maar tien jaar geleden hadden we een hele sterke man, hè. Pim Fortuyn. Ja, dat was, dat was, dat was ook een, uh, een imposant figuur natuurlijk. Maar um, zou, je niet een, zou het niet de tijd worden voor een sterke vrouw aan de macht? Of ben je daar niks van? zou ik, zou ik ook niet erg vinden. Als niet. zij een uh, goed verhaal heeft en zij kan in die zin echt goed leiding geven, maakt me dat helemaal niks uit. Nou, oké. Okay. Dus als we sterke vrouwen luisteren, Jonathan is bereid op je te stemmen. <laughs> hey Jonathan, ja, bedankt, hè. Bedankt. En een bedank, nog... fijne nacht. Goeienacht, jij ook. Hoi. Hoi, hoi. Hallo, Maarten. Ja, goedenavond. avond. zeg het maar. Ja, nou, het is leuk Iedereen iedereen zo zijn eigen verhaal en uh, ik denk dat ik er zelf ook wel een beetje heb. Um, ik ben uh, wel behoorlijk politiek geïnteresseerd. Ik heb uh, de laatste dagen uh, veel gevolgd En ik vond het echt wel een leuke uitspraak deed. Natuurlijk ook zijn eigen uh, belang zoals... Die Maarten, is. als ik je even mag onderbreken. We, er gebeurt iets met je telefoon waardoor we je soms weer wat harder dan weer wat zachter horen. Kan het dat je iets geks doet? Of, uh... je, doet niks, je doet helemaal niks geks. Je doet helemaal niks geks. Oké, okay, dan gaan we nog even proberen. En als de lijn slecht blijft, dan moeten we misschien ingrijpen. Maar praat verder. Je was, met, was je met Pechtel? Had je het over, hè? Ja, dat klopt. Dat klopt. Ja, vertel. Eh... Uh... Nou, hij zei dus van, uh, uh, laat, laat ik de verbinden zijn van een uh, nieuwe coalitie. Want ik vind zelf dus dat in de, in, in de nieuwe samenstelling van de regering... dat er gewoon eigenlijk een aantal... Uh, Maarten, ik ga je toch, de... Maarten, sorry, ik ga je toch even onderbreken. De, er is iets mis met de lijn. Dus we willen je vragen om nog een keertje terug te bellen. En dan hopelijk um, herstelt ja. zich nu het wonderlijke gebeuren van nu. En uh, dan kan je alsnog je deze 60 verhaal afmaken. Ja? En dan gaan wij ondertussen verder met... Rond Dingemans? Met Rond Dingemans. Goeienacht, Rond Dingemans. Ja, ik hoop Dingemans. dat ik iets beter ben. Jij bent heel goed te verstaan. Oké. Okay. Nou, ik houd op links, omdat ik daar het meeste vertrouwen heb. En heb je gezweefd? Nee, want uh, ik ben toen sowieso al een uh, SP'er. En, en maar ma je laat je dus niet... je eigenlijk met het vroegere PVDA. Want, je laat je dus, want we hebben het over zweven, hè? De, dus je laat je niet van de wijs brengen dat nu nee, je... Um, nee, nee. Dat die debatten zo voor Roemer wat goed... ik, ja, uh, zeg maar wat minder over. Ik heb ook een beperking. Ja. En ik weet dat er bij ons ook veel uh, binnen de SW ook veel SP'ers zijn, maar ook PVV'ers. En het komt vooral de PVV en de SP hebben gemeen dat ze de zorg hoog uh, in hun vaandel hebben. Ja, ja. Dus um, heb je wel overwogen om PVV te stemmen? Nee, nooit. Ik vind hem oh, uh, geen prettige man. Ik zou niet zeggen hoe ik hem noem. En trouwens, hij is te rechts. Ja, ja. Nou ja, economisch dan we niet, hè? Dat is toch altijd wel. Uh... Ja, dat niet, maar. Nee, ik vind hem. Uh... Oké, okay, maar dat is helder, helemaal niet. Maar dan nog even terug naar het zweven. Um, Roemer heeft heel hoog gestaan in de peilingen. Uh, voor zover we dat dan allemaal moeten geloven, want je weet ook niet precies hoe dat werkt. Nou, peilingen, dat is zo. Uh... Door die debatten, dan krijg je pas. Uh, ja, nou is hij, ja, hij gaan dalen, maar jij denkt. Maar als dan zoiets gaande is en er wordt overal over geschreven dat hij het wat minder goed doet en dat Samsung zo. Ga jij, het heeft jou niet aan twijfelen gebracht? Nee. En wat maakt jou dan zo um, standvastig? Omdat ik gewoon weet dat ik die partij gewoon wil hebben, omdat die gewoon ja. voor de mensen opkomt. Ja. Ook qua. Uh, het gehandicapte het probleem met het vervoer en dat soort dingen... dat het steeds moeilijker wordt, uh, de bij, eigen bijdrage. En dat ja. soort dingen, dat het toch voor mensen steeds moeilijker wordt. En daar, staan die, uh, daar staat de SP heel duidelijk in. De PvdA is een beetje een meelooppartij. Oké, okay, nou, maar we gaan geen um, politieke zendtij doen, rond, Dus uh, we gaan, ik wil toch nog even verder met andere luisteraars praten... over het zweefgebeuren. Uh, maar wel dank ja. dat je ons wilde bellen. Oké, okay, Go dag. Goeienacht, dag, hoi. Gert-Jan, Gert goeienacht. Goeienavond, Navan. Ja. hallo. Hallo. Ben ik goed te verstaan? Je bent heel goed te verstaan. Oké. Okay. Ja, ik hoorde u net zeggen over uh, zwevende kiezers bij de SGP. Ja, bestaan die? Nou, nee, volgens mij niet. Maar ik, ik zweef er wel boven. Echt waar? Ja. Ben, dat, jij, een, ben maar... jij een religieus persoon? Ik, uh, ik ben christelijk. En uh, maar op zich, uh, hoe ja. uitzicht dat in jouw uh, dagelijks bestaan? Uh, dat ik uh, naar de kerk ga en probeer voor mijn medemensen uh, goed te zijn. Ja, ja, En is jouw kerkbezoek is dat een, is dat een wekelijks iets, of ga je af en ja, toe? Ja, dat, dat is wel frequent. Dat is wel eens minder geweest... maar dat is, de afgelopen paar jaar is dat, uh, is dat weer gegroeid. Ja. En dat heeft dus ook in, met jouw stemgedrag... daarin zien we dat terug. Je stemt altijd ja, nou, op een christelijke nee. partij? Nee, nee, oh. nee ik, uh, daar geloof ik niet zo in eigenlijk. Ja. Maar ik ben twee maanden geleden toen het uh, katshuisoverleg... Uh, in elkaar klapte, ben ik gaan zweven. Want toen dacht je. Want wat was jouw. Wat heb je hiervoor gestemd? Uh, dat uh, voor de landelijke verkiezingen heb ik toen op balkende gestemd. Ja, ja, CDA. Maar nou, na, uh, na het afgelopen uh, PVV-coalitie uh, of een gedoogkabinet, en toen dat misging, dacht je, nu, is het, nu ga ik niet nog een keer CDA stemmen. Nou, dat nou nee, niet echt, maar. Wat ik vooral kwijtraakte is uh, het geloof dat in de politiek eigenlijk. Of het vertrouwen in de politiek. Ja, ja. En als, ik, ik vind het heel lastig dat ze allemaal zeggen dat ze het beste voor hebben met het land. maar in tien jaar tijd vijf keer een kabinet in elkaar laten storten. Ja, daar zeg je een waar iets. Ja, dat zijn natuurlijk wel wat. Dat is een, dat is een feit. Ja. En ja, de, dat brengt mij dan bij de SGP. Want ook al. Ja, wat ja, dat vind ik interessant. Want als ik je zo behoor, ben je ja. niet uh, streng gereformeerd? Nee, nee, nee, ik ben van hervormde huizen. Ja, ja. En, uh, maar ik wil wel dat Kerk en Staat gescheiden moeten zijn. Dus dan, dan ben ik weer heel erg deze zesde. Ja, nee, ja, want als er, ja. als er, um, als er iets niet uh, over scheiding van Kerk en Staat. Bij de SGP mogen de vrouwen niet uh, echt aan boord. Nee, dat en nee, dat, dat, dat is toch, toch wel. Dan, dan komt de Kerk toch wel behoorlijk in de staat terecht. Hè? Ja. Maar, ja, waarom, dat... maar waarom overweeg je dan toch um, nou, als moderne mens daarop te stemmen? Ik, ja, wat ik heel erg uh, nobel vind, ja. en wat, ik, wat ik mij persoonlijk ook raakt, is dat zij ondanks alles, of ze het nou eens zijn met het kabinet of niet, daar altijd steun aan willen verlenen. En dat vind, dat vind ik getuigen van verantwoordelijkheid. En ook al ben je het er niet mee eens, ze staan al tien jaar lang of al. Zolang ze bestaan, staan ze voor hun standpunten en ideologieën. Ja, ja maar, maar toen... daar moet ik toch even op ingaan. Als het nou niet ja, helemaal jouw ideolo ideologieën zijn en, en mensen houden daar wel aan vast, dat is, is dat een reden om te stemmen? Ja, dat is, dat is een vraag die ik mezelf ook stel. Ja, ja, ja. En daarom zweef ik er hoog boven. En zal ik waarschijnlijk 12 september tot één inke, keer komen <laughs> en op een andere partij gaan stemmen? <laughs> Nou ja, één keer. Ik bedoel, je, je, je, je kan erop... Het is niet dat ik het afkeur, maar ik probeer je, bereden, ja, euh, je beweegredenen te, te begrijpen. Ja, maar nou die beweegredenen komt vooral doordat, doordat, doordat ik het strauw kwijt ben. In het ja. feit dat, dat ik niet meer echt geloof dat... Ja, ik, ik zie, snap wat je zegt. En dan is er een groepje vooral dat... Vooral electorale overwegingen beslissingen nemen dan overwegingen die in belang zijn. Ja, ja, en dan is er een groepje dat, ja, ondanks ik, nee. dat je niet met alles eens bent, standvastig is. En denk je, nou, misschien moet ik die maar eens belonen om hun standvastigheid? Ja, ja. Maar ja, weet je dat wat ook zo is, Gertjan? Als je niet hoeft mee te regeren... Mm. en je hoeft geen compromissen te sluiten, is het altijd makkelijker. Ja, dat is, dat is ook zo. Ja. En uh, daarom denk ik ook dat ik uiteindelijk strategisch moet gaan stemmen. Ja, ja we hebben heel wat strategen aan de lijn gehad vannacht. En is het niet wat voor jou om de politiek in te gaan... Ja, ik studeer geschiedenis. Ja? En ik neig er ook naar om mij te specialiseren in politicologie. Maar het is. Uh, ik, ik weet het niet. Misschien moet je het land gaan redden, Gertjan. Dat ze we eindelijk weer een betrouwbare politicus hebben. Ja, maar het mag ook wel een vrouw zijn hoor. Ja, dat zou ik ook leuk vinden. We hebben het in het eerste uur gehad over Denemarken. Hè? Die lopen op ons voor. Die hebben dan eerst hebben ze ja. dat nationalistische partij. Als ze in de gedoogconstructie dan krijgen wij de PVV. Ja. Dan hebben ze de socialisten. Nou, bij ons doen die het ook goed. We komen misschien niet in de regering. Maar ze hebben daar nu ook voor het eerst een vrouw. Ja, nou, misschien. Als minister-president. Zou leuk zijn, hè? Ja, ja, ja ik, ik zie die Lammerzat helaas niet. Uh, nog nee. dan erbij halen. Maar... Ik zie er nu ook niet een, maar wie weet wat er gaat gebeuren. Nee. Hé hey, uh, Gert-Jan, ik wens jou uh, een goede nacht en een uh, ja. glansrijke uh, carrière na je studie. Misschien wel de politiek. Misschien wel. Succes ah. met de uitzending. Dankjewel. Dan gaan wij nu een, een lied draaien. Waarbij, als het goed is, iedereen wakker wordt.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 John Legend, bijgestaan door Melanie, Fiona en the Roots. Goed is dat, dat je jezelf een artiestennaam geeft... en dan noem je jezelf Legend. Um, we hebben nog even voor twee telefoontjes. Goeie nacht, meneer De Jong. Hoi. Bent u, bent u aan het zweven? Nou, niet echt, hoor. Heeft u dat wel eens gedaan? Ik, ja, ja, tussen... Uh, uh, eigenlijk weer niet. Tussen uh, PvdA en... Uh, SP. Oh ja, en. Ik en, en, uh, stem ja? eigenlijk SP om de PvdA links te houden. Oh, ook weer een strategie. Ja, ja iedereen heeft strategieën. Ja. En. Um... en uh, we hebben al jaar, ruim 100 jaar, een vrouwelijke koning. Ja, dat is al, dat is al, u zegt dat is al genoeg. We hoeven niet ook nog eens een vrouwelijke minister-president. We komen echt aan de beurt. <laughs> ja. en de president, de minister-president, is geen president. En één partij heerst niet. Ja. En ik zou graag de democratie op twee derde meerderheid stellen. Ja, ja. En niet op 76 zetels, bedoelt u dat? Nee. nee. Ja, nee. En nee. Ik zou graag een nationaal kabinet hebben. Oh, ik snap het. We ja. alle partijen meedoen naar verhouding. Maar de stemmenverhouding in de Tweede Kamer op twee derde meerderheid krijg ja, je ja. kwaliteitsverhouding. Maar dan krijgen we nog meer compromissen. Minder Want, daadkrachtig, nou, of niet? maar nee bijvoorbeeld de, de AOW leeftijd ja. moet gewoon op 65 blijven oh. bijna iedereen boven de 55 ja. is al werkloos bijna het is geen werkwoord tenminste boven de 60 ja is heel de... moeilijk ja. Ik bedoel, ja als mensen eerder met pensioen gaan komen er meer banen vrij voor de anderen die nu werkloos zijn ja ja. En er wordt steeds meer geautomatiseerd. Maar, maar meneer de Jong nog wel even over die vrouw hè, aan de macht. Ja. Ja. Beatrix gaat op een gegeven moment de macht overdragen aan Willem-Alexander. Moet er niet ja. op dat moment dan een vrouwelijke premier komen? Nou ja, we hebben een aardig krediet met ruim 100 jaar. ja de vrouw Volgens u is het wel even goed vrienden. zo. <laughs> ja, oké, okay. nou het is helder. En uw, uh... Ik had eigenlijk liever een koningin als een koning hoor. Oké, okay. oké. Okay. Ik ben bang dat het... Uh... Achteruit gaat als uh, Willem-Alexander Kroening wordt. Nou, uw, uh, uw mening is helemaal duidelijk. En uh, dank u wel voor het bellen. Dan ga ik snel naar mevrouw de Klerk, hey. de laatste beller. Hey. Goeiedag, meneer de Jong. Hoi. Mevrouw de Klerk, goeiedag. Ja, goedendag. Nou, ik geloof dat ik de enige echte zwever ben... want ik zweef van niks en recht. Hé, eindelijk eerst, een echte, ja, echte zwever. Voor het eerst van mijn leven, hoor. Het kan, ja, ja, het dat kan dat... nog alle kanten op, dus... Het kan er echt nog aan de kanten op. Want we zitten in zo'n ontzettend ingewikkelde situatie. Ja, we kiezen niet meer voor Nederland. We kiezen voor de EU. We kiezen voor de globalisering. Ja. Eh, economen zijn het niet met elkaar eens wat nu de beste oplossing is voor Nederland. Is voor Nederland de beste oplossing voor de EU? Ja. Nou, ik, werkelijk, ik heb dus niet alleen maar de verkiezingen of de campagnes te gevolgd... maar ook eh, mensen van Klingendaal, van de Erasmus Universiteit... van, eh, nou, noem het maar op... En ik, hoe, hoe meer ik hoor, hoe minder ik. Uh, ja, dat is een beroemde filosofische uitspraak, toch? Hoe meer ik weet, hoe ja. meer ik erachter kom dat ik niks weet. Dat ik ja, ik niks weet. heeft het ook alweer dat... gezegd? Nee, weet ik niet. Ja, uh, was het niet Plato? Plato ja, ja, <laughs> heeft ook gezegd. zou het ja. Min, kunnen. Ja, nou goed. Ja, maar, ja, maar, ja oh, Johan Cruijff dat... zou natuurlijk ook kunnen. <laughs> ja. Alles voordeel heb ze nadeel, ofwel nadeel heb ze voordeel. Maar goed, nee, maar is voor politici ook verschrikkelijk moeilijk om een koers aan te houden die is wel uh, het sociale uh, voor Nederlanders. Dus in het oog houdt en dus ook nog meedoen aan, uh, nou ja, aan de hele globalisering. Het is niet alleen maar de EU. Het gaat verder dan de EU. Dat is duidelijk. En ik, ik weet het niet. Want de, de VVV, waar ik vroeger nooit op zou stemmen, ja, die heeft ook een aantal zaken waarvan ik denk, ja, we moeten er wel aan vasthouden. We moeten gewoon mee. Ik bedoel, we kunnen niet stil blijven staan in onze economie. Maar aan ja. de andere kant hoor je roemer zeggen van die arme mensen in de verpleeghuizen die, die, die, die, die, die, die stinken in hun eigen bedden weg. Ja. Lastig, hè? En, uh, ga, en hoe ga je. Oké, okay, je hebt dus nu nog. Een, het kan met jou nog alle kanten op. Hoe ga, je, ja, hoe ga je. Wat is jouw strategie om uit deze onmogelijke kwestie te komen? Het, het, ja, nou ik ik, ik, ik. ik weet het niet. Ik ben misschien zelfs voor het eerst van plan om niet eens te gaan stemmen. Omdat ik het echt niet meer weet. Ja, maar en dat, dat, schijnt, dat schijnt nooit goed te zijn, ja, hè? Nou, dat vind ik dus ook heel heel erg. Ja, maar dat, ja. De, de, de, dat is namelijk. Um, het verhaal daarachter is, me heeft iemand me eens een keer heel overtuigend uitgelegd. Er zijn zoveel ja. landen waarin uh, mensen niet kunnen kiezen wat ze willen, hè, ja. waar geen democratie is en waar, waar ja. dictators aan de macht zijn. Ja. Dus als je eenmaal in de luxe positie verkeert dat je in ja. een democratie woont en ma mag kiezen, dan moet je dat ja. ook maar gaan doen. Nou, dat, dat ben ik het ook helemaal Maar zeker als je zo goed geïnformeerd bent uh, als jij, ah. toch? Ja. <laughs> Ja, kijk, mijn hart ligt meer bij links. Dat nou, maar je kan het muntje doen, hè? We hebben al een beller gehad ja. die met een muntje het stemhokje ingaat. Ja, dat vond ik wel een ja. hele leuke. Misschien of misschien moet, ik moet je doen. iets met een... Ik, ik, ga briefjes, ik ga briefjes maken. Met alle ja. lijsttrekkers en alle mogelijke kandidaten. En dan uh, degene die ik trek, die wordt. Dus ja. Ja. Ja. Nou, ja. Wij gaan geen stemadvies geven, wij van het nee, publieke weet, omroep. Wij zijn heel neutraal. Ik weet het. Nee, het gaat mij ook niet, zo, niet eens zozeer om de, om de minister-president. Er moeten ook gewoon een paar goede ministers op de juiste plekken komen. Een goede minister voor economische zaken, een goede ja. minister voor sociale zaken. En laten ze, laten ze die dan eens even flink met elkaar in uh, ja. de Tweede Kamer nog eens overtuigen. En nou, aan even... jou gaat het in ieder geval niet liggen. Dat is helder. Eh, uh, nee. <laughs> oké. <Okay. laughs> nee, oké. Okay. Oké, okay. nou, bedankt. En heel veel, sterkte, heel veel sterkte met ja. je keus. Oké. Okay. Ja, bedankt ook. Goeie okay. nacht. Hoi. Daag. Ik, we hebben zo'n beetje alle partijen gehad. Volgens mij behalve GroenLinks. En daar krijgen we nou net een mailtje over. Zelf ben ik overtuigd GroenLinks omdat GroenLinks vooruit durft te kijken. Um, diverse vlakken buiten de grens Europa. Binnen GroenLinks moet ik nog uitzoeken... of ik op Linda Voortman of Jesse Klaver zal gaan kiezen. Kijk, dat is ook een manier van zweven. Maar dan binnen één partij. En nog een mailtje. Tot vandaag was ik dus SP. Roemer is een gave vent die ik graag mag. Helaas heeft hij de grote tv-debat geen... Boventoon liet zich te veel afpluffen SP heeft me niet overtuigd. Ik ga nu voor GroenLinks. O, hoewel ik Jetta Kleinsma van de Partij van de Arbeid... ook een machtig gaaf wijf vind, schrijft Ger. Nou, We hebben nu echt, echt alle partijen gehad. Zelfs SGP. Um, een SGP-zwever. Een PVV. We hebben hier een enorm breed onmogelijk middenkabinet gevormd. Um, na ons wakker Nederland, met nog steeds wakker... gepresteerde Bastia Nachtgaan, en Anne de Jong, Casaluna is morgen terug. Dan ontvangt Mieke van der Wijk... Karsten de Dreu, hoogleraar arbeids- en organisatiepsychologie. En dan gaat het over plezier hebben... op je werk. Nou, dat had ik vannacht ook. Ik hoop dat u met plezier geluisterd heeft. Als u nog doorluistert. Op Radio 1 wens ik u veel plezier. En anders hopelijk tot morgen bij Casa Luna. Dag. Ik ben ook wel eens bang.